7 uur. Dit is Maus Schreurs met het nos Journaal. Ziekenhuizen melden steeds vaker een calamiteit, bijvoorbeeld een operatie aan het verkeerde been. Dat blijkt uit cijfers van de NOS. Het aantal meldingen is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. In 2010 werd ruim 500 keer aan de bel getrokken bij de inspectie voor de gezondheidszorg. Vorig jaar was het bijna 950 keer. De meeste meldingen kwamen van het grootste ziekenhuis, het Erasmus MC in Rotterdam. Van alle huizen die het afgelopen anderhalf jaar zijn verkocht, had een kwart geen energielabel. Het keurmerken sinds januari 2015 verplicht. Wie een huis verkoopt zonder label, kan een boete krijgen van zo'n 400 euro. Uit onderzoek blijkt dat vooral bij de verkoop van vrijstaande huizen en vooroorlogse appartementen vaak geen energielabel wordt overhandigd. Het label loopt van A voor zeer zuinig tot G voor zeer onzuinig. Bij de man die gisteravond in Schiedam werd doodgeschoten door een agent... is geen wapen gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie was het een 21-jarige man... uit Capelle aan de IJssel. De politie rukte gisteravond uit toen iemand meldde dat hij beroofd was... en dat daarbij was geschoten. Agenten schoten later iemand neer die voldeed aan het signalement van de berover. De politie geeft verder geen details over het incident. Als het aan minister Dijsselbloem ligt... Stelt de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb zich kandidaat om lijsttrekker te worden van de PVDA? Vorige week zei Abu Taleb dat, dat hij de strijd niet wil aangaan met de huidige leider Samson, maar dat hij het eventueel wel zou willen opnemen tegen vicepremier Ascher. Dijsselbloem zei bij RTL Z dat de burgemeester niet moet wachten totdat iemand anders zich terugtrekt. Volgens de minister heeft Abu Taleb duidelijk de ambitie om de partij te trekken. Het weer hier en daar zon, in het noordoosten mogelijk een bui. Morgen vrij warm, 22 tot 25 graden. Vooral smiddags buien met kans op onweer. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig en vrij warm voor de tijd van het jaar. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB avondspits is voorbij. Nog een paar files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Staat bij Delft-Zuid. Twee kilometer file heeft te maken met de brand bij Vladingen-Oost. De afrit is uh, in beide richtingen dicht... Op de A10 watergaasmeer richting de Nieuwe Meer staat 8 kilometer stilstaand verkeer tussen Zeeburg en het koenplein door een ongeluk. De weg is dicht en uh, verkeer kan uh, via voor den, richting Den Haag omrijden via de A8 via de Oostzaan. A27 Gork Utrecht richting Gorkum tussen Klopert-Everdingen en Noorderloos 4 kilometer file. Op de N201 Uithoren-Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen 4 kilometer file. En tot zover de verkeers.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 Wat een gezelligheid op uw radio. Het bord op schoot gevoel is begonnen. Of u hebt uw op, dat maakt allemaal niet uit. Vandaag een gezellige uitzending, wat ik al zei. Met als gast vandaag Michael Knubben. Met zijn band Hezelbel hebben hun een, een, ja, een leuke cd uitgebracht. Maar ook binnenkort een concert in de krocht. En daar meer zo meteen over. Bezoekjes zijn natuurlijk ook welkom. 02357... 30393, nogmaals 0235730393. Dat is onze CFM-hotline. U kan ook onze Facebookpagina bekijken. CFM in de avond live of ZFM in de avond live moet ik zeggen. En uh, daar zijn wij live te zien op onze Facebookpagina. Live is live. Of laat gewoon een berichtje achter en dan uh, draaien wij misschien ook wel jouw plaatje die we wil horen. Dus wilt u thuis uw plaatje horen. Bel gewoon 023-573-0393. Of laat een bericht achter naar de piep. Oh nee, natuurlijk niet. We gaan er in ieder geval een hele gezellige uitzending van maken. Dit is CFM in de avond en mijn naam is Roy van Buringen. En we gaan er een hele leuke uitzending van maken. Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. CFM Text TV op kanaal 45. En van je glimlach word ik blij Maar als je wist dat jij kon kiezen Mariaal van uh, Yves Berensen hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En uh, ja, goed nieuws, want uh, Dino, uh, ik, ik wil het helemaal verkeerd zeggen, ik bedoel Yves heeft bij Dino getekend, bij Dino Music, het welbekende platenlabel waar ook Walter Kruis en André Hazes Junior uh, zitten. Dus dat is hartstikke leuk, gefeliciteerd Yves met uh, je platencontract en dat betekent ook dat er binnenkort een nieuw singeltje aankomt en daar gaan we, komen we tweede uur op terug, want we hebben een preview, dus dat is wel heel erg leuk. En binnenkort is Yves Billings natuurlijk ook weer te gast bij CFM in de avond live. Uh, welk volgende plaatje gaan we draaien? Het is dus Hezelbel. En, uh, en uh, u gaat gewoon lekker luisteren. Dat beloof ik u. En zometeen praten we er verder over met uh, Michael Knubbel. Take it I'm De hier op CFM Zandvoort en over Hezelbel gesproken. Een van de zangers van die leuke band. Michael Knubbe, welkom in de show. Hey, boy. Welkom wel wat voor nummer was dit Michael? Oh dat was een eigen nummertje en Corianne uh, en uh, gaat over Corianne uh, uh, is een uh, vrouw die is altijd uh, onderweg. en daar uh, is een uh, man die is haar ver, uh, verliefd in haar en, uh, ja, maar ze komen niet samen omdat uh, Korean altijd uh, is verder weg maar altijd laat ze toch sporen terug om voor hem uh, te volgen en dat uh, is een beetje een uh, eigenlijk een verdrietig liedje maar een beetje ook vrolijk. Nou, mooi beschreven, Michael. Michael, je komt uit Duitsland en de band uh, komt uh, ja, toch een beetje een Nederlandse vorm, want je bent ook Nederlands. Hè? Je bent toch in Nederland komen wonen. <laughs> en uh, daarom mag je ook plaatsnemen in deze uitzending. Wij, wij, wij gebruiken natuurlijk Nederlandse producties. Ja. En daar hoort uh, ja, toch ook als Niekum jouw cd bij, want uh, Nederlandse producties houdt niet alleen in Nederlandstalig. En uh, dat, uh, dat is wel uh, heel erg uh, belangrijk uh, om even te melden op de radio. Want heel veel mensen denken dat CFM in de avond alleen maar Nederlandstalige muziek is. Dus uh, daar hoort Hazelbelt dus nu ook bij... En we gaan dit plaatje zeker uh, vaker draaien voor jou en uh, ja, voor, leuk, voor de band. Maar uh, iets heel leuks, uh, zometeen gaan we verder over, jou, over het ontstaan van de cd praten. En we geven er zometeen ook eentje weg hè, in de show. Ja. Maar dat uh, horen we zometeen in het tweede deel van het interview. Um, maar Michael, eventjes een vraag aan je. Um, er gaat toch ook wat leuks gebeuren in Nederland? Um. Oh ja, ik heb, uh, we zijn er nu uh, meer dan acht jaar en waren daarvoor altijd hier ook op vakantie. En uh, ik hou echt van, van Nederland en van de mensen en van Zandvoort. Ik vind het zo leuk. Um, en yeah, ja. Uh... Maar gericht op het concert? Uh, op, <laughs> <laughs> Niet op je thuis situatie. Uh, op uh, uh, <laughs> op, uh, ja, op uh, 10 juni uh, ga ik samen met Hazel Bell in de, in de Theater de Krocht optreden... En, uh, het concert begint om 8 uur en de kaartjes uh, zijn 10 euro en die kunt je kopen bij de Brunner Balkenende en bij het Wapen van Sandvort en uh, ook bij de Theater de Krocht en ook nog aan de uh, avondkassa natuurlijk. Het ja. Is de tweede keer dat Hazel Bell uh, gaat spelen in in in het Theater de Krocht. Laatste jaar waren we hier in verbinding met die uh, American Roots Country Blues concert uh, en dat was echt een heel goede succes. En uh, de mensen uh, vonden het echt zo leuk. En uh, ja, nu zijn we terug uh, met een paar nieuwe nummertjes, met de CD. En, um, en we zijn heel enthousiast over, we hebben heel veel zin in. En uh, het zou echt, uh, echt leuk worden, het zou een echt leuke avond worden. Ja, wat voor, uh, nieuwe, wat voor nieuwe sound nemen jullie mee? Um, ja, om, omdat we toch altijd met de drie waren, uh, heel lang ist äh uh, since last year is uh, Paul Paul dabei und der uh, erste Konzert zusammen mit Paul das in in Juli, letztes Jahr in Hamburg. And ähm und wir nun fak zusammen gespielt haben, ist die ist die uh, ist die der der Sound noch um, kompakter geworden und der in der Bühn noch mehr Dinge jetzt. Da ist in ist ein echt da ja, ist ein da ist ein besonderes sehr in in der Musik. Uh, Omdat Paul ook zo... zo hij is perfect voor, voor, voor deze, deze groep, als hij toe kwam en, en ook met de, met de sang. Um, ik denk mensen die ja de laatste er waren in, in de krochten in New York zijn, dat ze horen dat het toch echt... Um, uh, ja, het is nog kompakter, het is nog uh, geboren, meer dingetje en um, uh, ja... En, en het is nog altijd akoestiek. Het is nog altijd, uh, maar ja. Daar, dat, da, da, uh, ik denk ook dat, dat zou ook zo blijven, um, uh, op deze moment, ja. Jullie, jullie spelen toch ook op straat? Ja, we zijn, we zijn begonnen als een straat, stratenband, um, in de, in, in, in de, met, met, met Leonie, die, ja, uh, die, uh, violine speelt en, eh, uh, oké, okay, veel zingt. En de ukulele speelt en gitaar speelt, ehm, um, was ik in een band in de ja, uh, 1900er uh, jaren in Hamburg, und als diese Band dann äh, nicht mehr, nicht mehr war es, ähm, kam die Idee mit dem mit Trio, zusammen mit, mit Maria, um das Maria ob, ob, mit dem Kontrabass zu spielen, und was war es in Leuke Verbinding. und dann war, waren wir mit den Drin und da äh, haben wir äh, als Altheid äh, auf der Strat gespielt, und da äh, tun wir noch Altheid. Äh, ja. Okay, so ist als ein Stratband und, und das soll auch Altheid so bleiben, um das wir echt davon hauen. Das, das ist beinahe als je, het, als je het één keer hebt gedaan en, en, uh, en het ging goed, dan, dan ben je verslaafd. Verslaafd aan de buitenlucht als mensen. Ja, zijn. Ja, er. en de mensen en, uh, en die reacties. En, en die reacties zijn klaar, dat kunnen ja. ook negatief zijn. Maar meestal zijn ze toch echt positief. Ja. En daar werden laatste keer bijvoorbeeld ook in Harlem gespeeld in, in, in, uh, op de straat. Ja, dat was, dat was prachtig. En, en, uh, je kunt, het is zo leuk. Ik, ik, ik heb het begonnen als ik 17 jaar oud was op de straat te spelen... En dat uh, is, dat was en dat zou altijd mijn grote liefde zijn. Ja. ja. We gaan weer even luisteren naar het volgende nummer. Ja, ja dat is, Welk dat nummer zou... heb jij uitgekozen als tweede ja, nummer? Ja, dat is uh, um, uh, omdat uh, omdat ja uh, iedereen in in de band uh, zingt um, uh, en uh, Maria nog niet zo, alleen background, maar dat is alleen in in kwestie van tijd dat, dat ze dan ook uh, liedjes gaat zingen. Uh, solo. And, uh, nu horen we Sister Rosetta Goes Before Us. And, uh, that is, wordt gezongen bij Leonie. We gaan luisteren. Ja. Ik wil me aangedaan. Nee, ik wil dit niet. Ik wilde los, lekker laten, maar niet. Dominique hier op CFM Zandvoort van Anouk. En uh, over Anouk gesproken. Ze gaat de stoel tijdelijk verlaten van de Voice of Holland. Want uh, ja, tegen die tijd uh, gaat ze bevallen. En uh, heeft ze een heel lief, lief kindje die toch eventjes moet opgroeien. Dus ze slaat een seizoentje over. Dus Marco Bozzato is eigenlijk helemaal voor niks weggegaan bij de Voice of Holland. Maar uh, ja, we krijgen daar welen voor terug. En uh, of iedereen daar zo blij mee is, weet ik niet. Maar uh, oh, ja. ik denk... Uh, ja, Welen is wel leuk, een beetje ja. country-achtig. Daar ja. hou jij van sowieso. Ja, Dat is een sowieso. heel goede Ik heb ja. het de uh, uh, laatste week op televisie gezien. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja, sowieso ben ik er ook niet mee eens, want Welen ja, is een hele goede muzikant. En, uh, ja, hij uh, hij is een is beetje is raar, Een beetje raar, ja. ja, ja. Hey, <laughs> zometeen als jij beer bent, ga ik je Welen laten horen en dan ga je lachen. Ja, dan ga ik je willen laten horen. Michael Knubber nog steeds in de show van uh, Hezebel... hier op CFM Zandvoort in de avond live. Um, ja, plaatjes aanvragen kan nog steeds. Hè. Uh, in ieder geval via op Facebook-app uh, um, kan dat. Maar het kan uh, ook uh, via ons uh, telefoonnummer 023-573-0393. En via dat telefoonnummer, de eerste luisteraar die belt... geven wij twee kaartjes weg. Hè. Voor wat, uh, Michael? Voor uh, ons concert met Hazel Bell op uh, vrijdag 10 juni in Theater de Krocht. Een uh, evening with uh, Hazel Bell. Songs of Life, Love, Struggles and Triumphs. En het uh, begint om 8 uur. Het is een heel leuk evenement, een heel leuke concert. En yeah, ja, als je zin in heeft, of misschien als je uh, de kaartjes een cadeautje wilt weggeven. This is your moment. This is the moment, ja. Yeah. Dat zong uh, René Vroger altijd. Dus als je belt naar 023 573... 0393, nogmaals 0235730393. Als je daar nu naartoe belt, dan win je die twee kaartjes voor Hazelbel. Dus de eerste beller geven wij uh, die kaartjes weg. Dus de telefoon uh, staat naast me. Hier, ik hou hem heel goed vast. En dan, wij gaan gewoon even door met het met Michael. Want uh, ja de cd is uh, net uit, hè, net een paar ja, weken. Ja, precies. En, uh, ja, hoe is deze CD ontstaan? Want er staan verschillen. Er staan hoeveel nummers op? Uh, uh, tien. Uh, tien nummers staan erop. Er en uh, dat was een kwestie ook van, van tijd. Uh, het was niet meer tijd om meer te doen. Maar het was toch zo dat de mensen heel veel hebben gevraagd. Uh, hebben jullie niet uh, opnames? Uh, een CD zou leuk zijn. En, en dus hebben wij dan overlegd en hebben gezegd: Oké, okay, dan, dan gaan wij een CD doen met, uh, met liedjes uh, ja, die toch een beetje. Een idee geven wat Hazelbell is en het is een mix van uh, zijn zes, zes eigen liedjes en uh, vier covers en um, we zijn heel we zijn heel blij met die uh, met de cd omdat het echt een heel goede indruk van Hazelbell geeft. en um, ja en we hebben heel heel mooie reacties uh, over de cd en uh, een goede werk ja en je maar... kunt oh ja en je kunt ook als je in heeft kunt je cd ook uh, op dit moment um, Open bij de uh, wapen van Zandvoort. Ja. Uh, maar ook bij de concert. Ja, concert 10 juni. Uh, of, um, ja, of je wil liever de cd hebben. Dat kan ook. Maar daar komen we zo meteen op terug. De, de luisteren mensen en willen heel graag die kaartjes winnen. En zeggen dat ze te laat zijn. Mensen, de, de telefoon is nog steeds niet overgegaan. Dus nogmaals 023 573 0393. Moet ik het nog één keer spellen dan? 023 573 0393 Dat is het telefoonnummer die je kan bellen. als je live in de uitzending wil. Maar zit de horing daar wel goed op? Michael? De, zit de horen daar goed op? De telefoonhoren? Nee. Oh. Oh, kijk. Hè. Nog een, de telefoonhoren zat er niet goed op. Nog een kans. Jullie <laughs> krijgen allemaal nog een kans. 023-573-0393. De kaartjes zijn er nog niet uit, dames en heren. Dus bel die telefoonnummer en dan heb jij. 10 juni die kaartjes gewonnen voor het Hezelbel. Hij moet nu echt afgaan. Want ik zie dat mensen proberen te bellen. Dat kan niet ja, anders. Ja, nee dat kan dat niet. Nee. Wat erg. Dan geef je kaartjes weg. En de telefoonhoorn zit er niet goed op. Gaat het nog steeds niet over. Maar nou ja. We gaan verder Michael. Um, Michael dus de, de cd is natuurlijk te koop. Bij het Wapen van Zandvoort. Of bij het concert op 10 juni. Uh, wat kost de cd? 10 uh, uh, uh, euro. Daar gaat hij. Ah, daar, belt de telefoon. De telefoon. Hallo. Hij, hij is er nog niet. Ja. Zie je, eens antwoord met Roy van Buringen? Hey, Roitje. Met wie spreek ik? Ja, dat is een hele bekende van je, jongen. Huub? Ja, ha, dat klopt. Dag, Huub. <lacht> Leuk, uh, welkom in de show. <lacht> welkom, je bent live uh, in de uitzending. En uh, je, waarvoor bel jij? Hi, Huub. Huub, waarvoor bel je? Oh, ik vind het wel weer eens. leuk om jou te zien, vriend. Je vindt me leuk om te zien? Ja. Ik zwaai even eerst naar de camera. Maar je belt ook ergens voor, toch? <lacht> nou, die kaartjes mag je gewoon beschikbaar stellen, Roy. Ik uh, kan helaas toch niet, want ik uh, zit uh, nou op een operatie voor de boeg. Dat is minder. Dus ja, je wil liever die kaart, Je wilt er gewoon heel veel dag zeggen. Ja. En je wil een plaatje natuurlijk aanvragen. Jij weet toch wie je bent. Ja, ik weet zeker wie, wie je bent. Maar je bent wel live in de eter op dit moment. Maar ik denk dat je wel een, een plaatje wil aanvragen, toch? Uh, draai jij maar een plaatje van mijn schoonzoon? Ga ik doen. Ik ga hem zo meteen opzoeken. En dan ga ik hem uh, zeker even voor je draaien. Dan ga ik snel de lijn weer openstellen voor een winnaar. Want jij geeft... De... Oké, okay, dankjewel voor je tijd. En leuk dat je even belde. En uh, we spreken elkaar snel. Ja, zeker weten. Hè. En, trouwens, ik ga naar mijn andere vriend. Die zit ook live. Die zit in Zuid-Amerika. Oh, dat is ook leuk. Uh, Zuid-Afrika. Die link stuur ik jou wel eens even door. Doe dat. Maar ik, heb, ik kan nu niet kijken, want ik ben... Oké. Okay. Hoi, hoi. Hoi. Dat was uh, Huub. Nou, Huub, die wilde we gewoon even voor de gezelligheid bellen. Dat kan ook, Michael. Natuurlijk. Ja. Dat moet ook, hè. Dat moet ook. Natuurlijk. Dus uh, nogmaals, 023-573-0393 voor die kaartjes van Hazelbel. Ja, Zullen we... Zullen we gewoon nog een plaatje draaien dan voor Huub? Ja, zo leuk, uh, Zometeen gaan we ze schoonzoon draaien, want ik weet wie die bedoelt. Maar we gaan eerst nu gewoon even een plaatje van Hezelbel draaien. Ja, dat is, uh, dat is nu uh, Paul met een nummertje van uh, Neil Young. Uh, comes the time. Dat is goed. En vind je dit nummer nou geweldig en je wil het zien uh, tijdens het concert? Bel gewoon ons telefoonnummer. you really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 in that HMH in uh, Amsterdam uh, live met hun uh, concert. Wat een tijd geleden. En het is toch wel weer leuk om dat nummertje te draaien. U luistert nog steeds naar CFM's antwoord. Wij proberen nog steeds kaarten weg te geven voor, ons show, uh, voor uh, de show in Theater de Croch van Hezelbel. Uh, 023 573 0393. Nogmaals, 0235730393. 0393. Dat is onze tele CFM hotline. Bel voor kaartjes van, voor Hezelbel. We geven twee kaartjes weg. Een leuk uh, romantische concert bijvoorbeeld voor Ilona Kerkman of uh, voor... Uh, Roy Donslaar, allemaal mensen die kijken... Uh, tijdens onze, onze live-verbinding uh, ook via Facebook. Maar uh, daarvoor moet wel gebeld worden. Um, Michael, je bent nog steeds uh, hier in de show. Ja. Um, Michael, um, we hebben net... Uh, ja, hoi... We hebben net uh, een deel al van, je, van de cd gehoord, van Hezelbel... die te koop is bij, uh, bij jullie concert. Maar ook uh, bij het Wapen van Zandvoort, als mensen dat leuk vinden. Of natuurlijk gewoon via de website hezelbel.net. Um, Michael, um, ja, je, bent een, uh, je bent een zanger met uh, allerlei uh, muziekgenres. Je zingt uh, verschillende genres muziek. Ja, maar ik, ik was begonnen als een, uh, een uh, volkszinger en daar heb ik dan ook uh, Duits gezongen omdat uh, ik in een straattheatergroep was en um, maar het was toch altijd altijd de engels uh, liedjes dus waren toch altijd uh, in de uh, richting van folk en country uh, en bijna bijna geen blues ik heb met bluesmusikanten zusammen samen gespeeld maar daar waren ze altijd de zangeres uh, de, zangers de zangers, Zinger, de, de zangers, zangers, de zangers, de zanger. en, uh, <laughs> en, en um, uh, ja, toch, eig eigenlijk, eigenlijk uh, uh, vind ik mezelf als een, als een volkszinger. Dat vind ik echt, uh, dat, dat, dat is het. En um, nu loop ik zelf vast, <laughs> maar uh, Michael... Um, je bent uh, ja, hiervoor, uh, je hebt verschillende bandjes gedaan, solo optredens. Ja, duos, je, trios. Ja, duos, trios <laughs> en kwartetten. En, uh, quartetten. Ja. en um, we kennen je natuurlijk ook als de zanger die gewoon uh, samen met uh, Johan uh, zong bij, oh, Johan, uh, bij, ja. bij het Wapen van Zandvoort. Laatste, ja. ja, hij en, is uh, helaas overleden. Ja, ja en, en natuurlijk ook later ook nog af en toe solo. En uh, binnenkort uh, al, allemaal nog leuke dingen te gaan. Maar daar, hebben we, daar kom je zeker nog een keertje voor terug. Voor ja. al die leuke ja. nieuwe dingen. Ja. Um, maar uh, je treedt op in Duitsland. Maar je treedt ook op in Nederland. En, um, ja, mijn vraag is eigenlijk. Hoe, um, hoe hebben de mensen jou hier ontvangen in Nederland? Toen jij je hier als uh, uh, als je zanger. bedoelt als, als, uh, als ik de eerste keer hier heb gespeeld. Ja. ja, ja. Um, uh, oh, dat, dat was leuk. Ik was hier al, al daarvoor. Uh, omdat ik hem uh, uh, klaar heb uh, Natuurlijk ook in Amsterdam uh, op de straat speelt. Ja. Um, uh, maar de eerste keer hier in Stanford in, in was, um, uh, was echt leuk. Het was bij een, een Radioshow Akustik, um, Akustik Café in Heemskerk. Um, uh, samen met uh, Gitarrist Dirk van der Meij en den Bassist um, uh, Nick, Nick van Velen. En uh, dat was echt leuk. Dat was een echt, uh, echt leuke uh, Kapel, leuke Musikanten ook. Uh, daar gezien en, en kennengelernt. Um, uh, Brother Flower, dat is een, een leuke band uh, in, in de regio van, van Heemskerk. doen heel veel towns van Zand. Ik hou van towns van Zand. En um, ja, dat was een mooie, mooie, echt mooie welkom. En, en vandaag ging het eigenlijk uh, met de hele tijd heel goed. En, uh, en ook, ook hier in, in Zandvoort, in, in de en in, in het Wapen, in, in, in, in, in Haarlem, in Amsterdam. Ja, ja, ja. leuk. Wat ik zo leuk vind uh, in, in in Nederland is dat de mensen toch echt heel goed engels kunnen praten en daar heeft je een beetje. Uh, dat is ook in Deutschland leuk, maar hier is nog een beetje nog een beetje meer. O, ja, omdat je ook op televisie hebt je al die uh, Filmpjes en al die uh, shows en series hebt je al in die originale taal. En uh, dat dus is een beetje is makkelijk hier te spelen omdat je altijd het gevoel heeft, de mensen snappen waarover het gaat. Dat is echt leuk. Zeker weten. En, en, en precies omdat ik ook uh, folkmuziek doe, en dat is toch dat heel woordlastig ook, maar in een positieve zin. En, uh, ja. Dus uh, dat, is, dat is leuk, echt. En ik ken... Uh, maar op, In al deze tijd heb ik uh, nog geen Nederlands liedje gele geleerd. Dat was, uh, als Johan nog hier was, was, was het een overlegging om een paar Nederlands liedjes te doen. Maar ja, dan is hij helaas overleden. En, uh, ja. en nu gebeurt het niet meer, denk ik. Nee. Ja, het, het is een gemis, Johan. Het is een gemis, uh, Johan. En, um, maar uh, hij blijft in ons hart. Ja, oh ja, ja? hij blijft uit. En hij, hij zou altijd. heus nog wel een keer even, een van de shows die jij geeft een plekje krijgen. En uh, dat gaan we zeker doen een keertje en uh, een mooie herinnering aan Johan blijft gelukkig en uh, ja er hangt een hele mooie pole of een mooie mooie tekening hè, in het wapen van uh, jullie ja van. ja ik weet, uh, uh, ik weet ook die, de man die het gedaan heeft die, uh, maar ik heb de naam vergeten uh, hem, uh, heeft het heel leuk gedaan uh, in uh, drawing in uh, hoe zeg je in tekening, tekening teken? ja een tekening ja, ja van uh, Johan en mij en daar uh, heeft hij heel goed um, uh, uh, uh, het is heel op, op, op de punt. Het ja. is echt leuk. Het hangt in de wapen. Ja. Dat zou, ik hoop ook dat het altijd daar blijft. Dat uh, uh, is toch Johan mijn plekje. Ja. Uh, en yeah, daar ben nou, heel, ik heel blij mee. En ik denk, ik weet het niet meer zeker, maar ik denk Johan heeft die uh, teken ook nog gezien. Dat was nog voorheen. Ja. Hij, so, ja, hij heeft toevallig. hem zeker gezien. Dat weet ik Hij heeft hem zeker gezien en dat is leuk. En weet je, de luisteraars die bellen nu niet hè, voor de kaartjes. Maar weet je wat we doen? We zetten hem op onze Facebookpagina met het ja, evenement leuk. erbij. En er is ook via onze Facebookpagina een mooie ja. cd te winnen. En uh, we praten zo meteen nog heel even verder. Na het, <lacht> na, na het volgende nummer. Zullen we dat doen? Wat mijn telefoon gaat. <lacht> Michael, dat uh, was een mooie song. Ja, dat was uh, een eigen liedje van, van, mij, uh, uh, van mij, Never Enough. En uh, ik ben heel blij met deze nummer, omdat uh, uh, ik speel uh, die, de, de, de kleine Dobro-solo. Dobro uh, uh, dat ben ik en ook uh, daarna de Dobro. En daar ben ik heel blij mee, omdat ik het uh, geleerd heb, uh, Dobro te spelen. Ik ben daar nog niet goed mee, nee. maar het is uh, echt... Uh, ja, dat is, uh, Heel, ik vind het heel, heel leuk. En ik vind ook de hou, hou, hou, hou op van de nummer. Ja. Leuk. Hé, hey, uh, Michael. Wij doen altijd als item een, een, een bekend uh, tv-liedje in de, de uitzending. Ja. Okay. Ken je dat? Een tv-tune. Ja. Dus okay. uh, van goede tijden, slechte tijden. Of ja, uh, de ja. Muppet Show. en Ga zo ja. maar door. En dit is een nummer. En jij gaat lachen wie dit is. Even kijken of je het doet. Dat ik niet meteen reclame zeg. Ja. Dames en heren, luister maar goed. Een uur, aandacht Hé, jongens, even kappen. Hé, hey jongens, even kappen nou, hè. Luister even Dames en heren, ik wou graag een liedje voor u zingen. Met mijn zoon en mijn vrouw aan de piano. All right. out. Mijn kaag, maar wacht even. Vlijde week. Werd er een veulintje geboren. Zo lief en klein. En mijn zoon zei. Pa, geef maar mij. Ja, wie dit zo is, hoor u zo. Luister goed. Ik zei goed. Hoe ga je? Jeugdsentiment. What shall it be? Oh. En hij zei. Harry. Oh, wat was mijn zoon. Die middag, zijn we vrouw. Ik, ik zet hem oh, even ietsje kijken. verder, want anders wordt het wel heel langdradig. Het... Hang op terug. hari hari de Hecht. Jump en draaien zo vast. Harry, Harry, Harry best. hari hari de Hecht. Naar de wereld komen mensen kijken naar. Waarom in twee uur? Snel hè? Ook u bent welkom voor 83 PQR. Persoonlijk het is uniek is, dat is echt niet te duur. waar is de schrik van elke kabel. Hari is de allerveelste heest. Jumpen, draaien, vliegen, Niemand zit lang op de rug. Harry Hari, neest. Ja. Wie is dat? Wie denk jij wie het is, Michael? Ik vraag me meer af, wat is de naam van deze show? Dat was vroeger. Dat was. Dat was. zijn aan de drugs. <laughs> nee, het was Telekids. Dat is een, een vroegere een kinderprogramma op. Uh, op, um, op de, hoe moet ik het zeggen nou, uh, Op RTL4. En hey. daar allemaal, of keken allemaal kinderen naar. En ze uh, zaten dus niet aan de drugs. En dat was een spelshow. Harry de Hengst heette dat. En weet je wie dit zong? Welen. Met Carlo Bosset in Moors. Leuk, ja. Maar je, hij was je, je nog kind. Hoort, je hoort het, dat is heel, heel country uh, aardig ja. ja, hij, hij ja. is gewoon nog. Uh, toen was hij gewoon kind. Ja, ja. ja en, en ik vind hem goed. Ik vind hem, uh, ja, maar, hij doet het goed. Is hij goed gekeurd? Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, echt. Wat een stunt, hè? Nou, ik wilde eigenlijk wel een draaien, maar de computer loopt vast. Maar we hebben een uh, telefoontje gekregen. Oh. Ja. Ze had er geen zin meer in. Helaas. We gaan een uh, volgende plaat draaien en dan, um, en dan komen we zo meteen bij u terug. En dat is Lange Frans met Wereldman. Kom pak je lasso man, zo van de boyboys indianen. Is het Iedereen is van de wereldman, we zongen dat massaal en omarmden dat plan. Dit is het land van Telau en hij ging pleiten. En niet veel later klonk gevloek, getier en verwijten.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 Ja, Michael, we hebben een telefoontje en het ging net even door mij fout, geloof ik. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Met wie spreek ik? U spreekt met CFM Zandvoort. Oh, dan ben ik verkeerd verbonden. <laughs> met wie spreek ik? <laughs> Je spreekt met Dolly. Hey, Dolly. Hey, Dolly. Hey, Dolly. hey Michael. Hoe is het met jou? Ja, met mij goed. En jij? Ja, alles prima. Ik heb hem niet meer gezien, hè? Nee, nee. Maar ik heb, ik heb uh, uh, veel gelezen uh, hoe het ging met jou en met jouw dochter. En dat het al goed ging. En uh, ja, ja um, uh, gefeliciteerd. Oh, dus je volgt ons wel? Ja, ja, ja. ja. En, uh, en, uh, maar, maar, maar soms is het zo dat je denkt... Als ik dit nu ga liken, dat is een beetje... In een ja. beetje raar en zo. Ja, ja, ja. Oh, nee hoor, het is helemaal niet raar. Ja, oké, okay, dan... Uh, Allerlei oh, knopjes, hè, op Facebook, mag je kiezen. Ja. Ja. ja, alleen niet of je iets raar vindt. Dat, dat knopje zit er dan weer net niet bij. Maar ja, goed, we zien elkaar snel, hè? Ja, ik, ik ja. hoop dat je, dat je hier langskomt. Je hebt de kaartjes gewonnen. Ja, je hebt twee kaartjes voor het concert gewoon. Dat uh, meen je toch zeker? Ja, toch. En een CD. En een CD. Gefeliciteerd. In de viering, Gefeliciteerd. Ah, wat leuk. Oh, wat ben ik daar machtig blij mee. Want, <laughs> nou, dat is toch ook wat. Ik zat net te denken, ik ga van de week nog even gauw. Die, want 10 juni is het toch? Ja, ja. Vrijdag, dat vrijdag 10 juni. Toch? Ja. Ja, ja, precies. Ah, in, in de Jongens, wat, oh, da, wat ben ik daar blij mee. Geweldig. Ja, ik ben ook heel blij mee dat jij langskomt. Dat is al ja, leuk. En dan mag zijn ik echt. in de zaal zitten. Natuurlijk. Ja, ja keer mag ja. je in de zaal zitten <laughs> <laughs> oh, nou. oh, dat vind ik leuk, joh. Want ik vond het de vorige keer bij Heselbel ook al zo leuk. Jezus, en nog een cd ook, zeg. Ja. ja nou, ja. fantastisch. Dank jullie wel. Oh, Alsjeblieft. Wij danken, wij danken jullie, Lolly. Nou, nou ja. Uh, ook graag gedaan, dan. Ja, <laughs> en uh, wat we kunnen doen, is... Ja, je kunt de kaartjes, als je naar de... Stavens daar krijgt u ja. die. Of je komt hier langs bij de radio, je bent ja toch ook uh, bij ja? de radio. We, we, we, maar dat kunt je met Roy bespreken, hoe het, het best zou. Uh. Oh, dat is goed, ja. Ja, want ik moet straks toch. Lea, die is nu naar muziekles. Dan moet ik er straks toch ophalen, dan kom ik nog wel eventjes langs. Ja, prima. Hè? Doen prima, we dat? Prima. Ja. Hartstikke goed. Ik ben heel blij, jongens. Oké, okay, dankjewel, Dolly. Doei doei doei. Knuffeltje. Oh, nee. Knuffeltje. De uitzending nog. Dag goed. Ja, dat was Dolly te hier op CFM Zandvoort. We kennen haar natuurlijk allemaal. En uh, zij heeft twee kaartjes gewonnen voor Hazelbell live uh, in concert uh, bij. Uh, bij het theater de krocht en uh, ook nog een mooie cd wilt u deze cd kopen dat kan hè dat kan via uh, de wapen van Zandvoort of tijdens het concert Michael mag ik jou heel erg bedanken voor je tijd ja ik uh, uh, bedankt Roy en um, uh, voor die uh, mooie uurtje en um, ja uh, ja ik zie jou uh, vaak en dan um, uh, ik zie jou. Ja, we zien elkaar. <laughs> Tot snel. Heel erg bedankt okay, Michael. Bedankt voor het luisteren. Bedankt. Michael Knubben was dat hier op CFM Zandvoort met zijn mooiste CD. We zullen zeker volgende week, komende weken, de dus CD'tje draaien. Voor hem heb ik Klaas aan het welen, omdat hij daar zo fan van is. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het N.